Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Dit weekend zijn al duizenden vluchtelingen gered... van boten op de Middellandse Zee. Dat aantal zal nog fors oplopen, omdat marineschepen onderweg zijn... naar minstens negen schepen en bootjes die stuurloos ronddobberen. Gisteren werden bij een grootschalige reddingsoperatie... vijfduizend mensen op zee gered. Vandaag speelt zich min of meer hetzelfde tafereel af. Tot nu toe hebben dit jaar ongeveer 80.000 migranten de oversteek naar Europa gemaakt via de Middellandse Zee. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking is in Nepal om te zien hoe het gaat met de hulp na de verwoestende aardbeving eind april. Daarbij kwamen meer dan 7.000 mensen om het leven. De minister heeft gebieden bezocht die zwaar zijn getroffen door de beving. Ze heeft gepraat met bewoners en hulpverleners. Na de ramp hebben hulporganisaties ruim 23 miljoen euro opgehaald via Giro 555. Het kabinet stelde 9 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp in Nepal. In Turkije is een man opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de explosie op een verkiezingsbijeenkomst afgelopen vrijdag. De ontploffing op de bijeenkomst van de linkse Koerdische partij HDP kostte twee mensen het leven. Zo'n 200 mensen raakte gewond. De verdachte is gisteren al opgepakt, zei premier Tavutolu nadat hij zijn stem voor de parlementsverkiezingen had uitgebracht. President Obama is in Duitsland voor het overleg van de G7. De vergadering van de grote industrielanden is om één uur begonnen. Op de agenda staat onder meer een handelsverdrag en de situatie in Oekraïne en Syrië. Maar ook de schulden van Griekenland zullen worden besproken. Demonstranten probeerden vannacht de toegangsweg naar het slot waar wordt vergaderd te blokkeren, maar dat mislukte. Het weer vrij zonnig, maar ook een paar stapelwolken. Het is 17 graden aan zee tot 21 in Limburg. Ook morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Later is er meer bewolking en met hooguit 18 graden wordt het vrij koel. Cool. Dit was het NOSJK. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 naar Amsterdam bij Muiden-Oost 3...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 your path. Something happens, take a parachute and jump 8 over 3. Welkom bij pass? deel 2 van Zandvoort op zondag op deze 7 juni 2015. Volop tennis bij Zandvoort op zondag vandaag. Naast Roland Goros, de mannenfinale, volgen we ook Zandvoort tegen Leimonias. Dat is uh, de finale voor uh, de landtitel Jovanis, die verdoet verslag. En we spreken hem over twee minuten. Misma Madonna. Miss Madonna. dress you up. En daarachter years and years met uh, King. We schakelen even over naar uh, Jovenes, want die uh, volgt voor ons de tennisclub Zandvoort tegen Leimonias. Joop. Ja, inderdaad. Daar, uh, daar is het een tussen. Het uh, zijn de heren begonnen. Ze hebben alle twee een set gespeeld. En we uh, uh, moet even kijken. Het Griekspoor. Ja, die heeft eigenlijk tegen zijn tegenstander en dat is... Uh, um, uh, Maximo Otoem, niets te vertellen. Otoem is de nummer 178 van de wereld. Griekspoor 508. Er zit natuurlijk wel een behoorlijk verschil tussen. En hey, dat merk je dus ook meteen in de uitslag. Die tweede set is nu bezig. En dan staat het uh, 1-2 voor Otoem. En die is begonnen met serveren. Dus ja, daar kan je nog weinig van zeggen. Christophe Vliegen daarentegen. Die moest uh, tegen uh, Yannick Mertens. En dat is nummer 222 van de wereld. And, um... Vliegen, die, die is niet meer genoteerd op de uh, ATP ranglijst. Maar uh, het is wel een ex-prof die uh, twee jaar geleden is gestopt met, uh, met professioneel tennis. Omdat hij geblesseerd raakte, behoorlijk geblesseerd raakte. Maar in de kantlijn kan hij toch nog behoorlijk wat partijtjes spelen. En hij heeft uh, van die Mertens in de eerste set gewonnen met 6-3. En staat nu in de tweede set met 5-3 voor. Dus dat, dat, ziet, uh, dat ziet er wel goed uit. En dat zou betekenen dat dan na de dames en de heersing. De stand 2-2 is in de wedstrijd tussen tennisclub Zandvoort en Leemonia's om het uh, landskampioenschap Andor. Dat, uh, uh, ja, laten we nou hopen dat Zandvoort een keertje gaat winnen. Ja. Want uh, vorig jaar zijn ze tweede geworden achter Alta. Ze hebben toen van Alta verloren. En uh, het ziet er nu naar uit zoals het nu gaat... Dat Zandvoort, uh, uh, als het gelijk wordt, als het 3-3 wordt... ...dat Zandvoort toch gaat winnen dat ze een beter set gemiddelde hebben. Exact die berekening weet ik niet, maar ik kan het me zo voorstellen... ...omdat uh, Christine Lomain een derde set nodig heeft gehad. Dus ze heeft één set in ieder geval gewonnen van Aranse Rus. En uh, dat zou best wel eens belangrijk kunnen zijn. Ja. Maar dat zien we wel aan het einde van de dag. Dat doen we zeker. Nou, we zijn, uh, gisteren was er ook wat belangrijkste in Zandvoort. Tenminste, heel Zandvoort liep uit voor uh, uh, de SV Zandvoort tegen EVC1. Hoe was dat ja, gisteren uh, Joop? Nou, heel Zandvoort liep uit, dat is een beetje veel gezegd. Oh, maar het was oh, dacht drukker ik. dan normaal. Oh, ja. Het was, ja, dat mag ook wel. Want het, het was een hele belangrijke wedstrijd. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Zandvoort moest in ieder geval uh, met twee punten verschil winnen. ...om een verlenging eruit te slepen... ...omdat ze uit bij EVC met 3-1 hadden verloren... ...en dat was eigenlijk een paar minuten... ...voor het eind van de wedstrijd dat het 3-1 werd... ...het heeft de hele tijd 2-1 gestaan... ...maar goed, Zandvoort had dus verloren met 3-1... ...en zou hier met twee punten verschil moeten winnen... ...om een verlenging gisteren eruit te slepen... ...nou, dat is niet gebeurd... ...en dus heeft de wedstrijd verloren... ...en ik weet niet wat er aan de hand was... ...of ze nerveus waren of niet... ...maar Zandvoort was niet, de is ...het was, uh, ja, TAM... Uh, de, de bal werd niet goed in de ploeg gehouden. Er was wel veel, uh, uh, veel balbezit. Maar dan zat steeds weer even iemand van, uh, van uh, EVC ertussen. En uh, het, met name de tweede helft zat EVC veel meer op de helft van Zandvoort dan andersom. Nou ja, dan werd dan ook uh, de, de 1-2 werd dan nog gemaakt. De, maar verder kwam het niet. Zandvoort ging dus niet direct promoveren. Maar er is blijkbaar, en dat, uh, dat, dat heb ik eigenlijk nergens kunnen vinden tot vandaag... is er een clausule die zegt, nou, de nummers 2 van de, de, de, de, de, de finales, zeg maar... dus die directe promotie kunnen afdwingen... Die spelen nog één wedstrijd voor één plaats in de tweede klas. En dat is Zandvoort uh, dus. En dat is blijkbaar ook Buitenvelder. Dat heeft dan verloren. En Buitenvelder en Zandvoort gaan in één wedstrijd. En die wordt dinsdagavond om acht uur in Heemstede gespeeld. Gaan uitmaken wie dan nog uh, uh, ja, de, de, de ontsnappingsroute kan, kan maken. En alsnog volgend jaar in de tweede klasse kan komen. Iets wat uh, de nieuwe trainer, tenminste de nieuwe trainer... die is dit jaar nu uh, uh, bezig geweest met SV Zandvoort, de Laurens. Heuvel, dolgraag wilde en ook min of meer had toegezegd... dat Sanford zou één jaar in die derde klasse blijven... en dan zouden ze gaan promoveren. Nou, het, hij heeft nog, tot nu toe nog steeds gelijk. Of het ook uitkomt, dat weten we dinsdagavond. En Spannend, uh, Joop. Uh, en dan, ja, uh, want, want Eigenlijk hebben ze in de derde klasse weinig meer te zoeken. Hè? Want dat is een groot verschil. Ja, dat vind ik wel. Ik, ik vond ook dat, uh, dat met name dan de, de, de kampioen uh, nog groter verschil maakte. Dat was uh, echt... Ik geloof dat er iets van negen punten verschil was met Zandvoort. En dat was dan de nummer drie. Nee, wel meer. Elf punten verschil met Zandvoort. en dat was dan nummer drie. Ja, dus die, die hoort ook niet in, de, in, die tweede, in die derde klasse thuis. Zandvoort moet gewoon. En ze hebben nou, ik denk een jaar of veertien hebben ze in die tweede klasse gespeeld. In die tweede klasse blijven. Die moeten horen ze thuis. En ze hebben niet de ambitie om naar de eerste klasse of nog hoger te gaan. Um, volgens mij, dat is het tenminste zo geweest. En um, ja, uh, maar die tweede klasse, dat, ik vind. Dat... Dat ze daar wel in thuis horen. Ja, okay. echt wel. ja dat willen we allemaal. Goed Joop, um, dat is over even het voetbal. Uh, wij volgen, in ieder geval jij volgt het tennis en ik doe dat op tv naar Roland Garros. En uh, ja, we spreken elkaar zo meteen weer. Dankjewel. Ja, want dat is natuurlijk ook weer begonnen, hè, die finale. Ja, dat klopt. 1-0 in zetse over 1-0 in games voor Wra Dus dan weet je dat ook uh, even. Ja, oh, dus. oké. Okay. Nou, is hij begonnen met, met, met serveren, weet je dat? Ja, hij is begonnen met serveren. Oké, okay, nou, dus er is nog niks aan de hand. Niks aan de hand, nee. Ik zal ook niet zeggen wie mijn favoriet is. Ik ook niet. Goed, <laughs> okay. we spreken elkaar zo. Bedankt. Tot ziens. Dat was Joop van S voor de tennis en voetbal. Wij gaan verder met muziek hier bij ZFM. En dat doen we met Envalk. Free Free your mind. time The first of many lies, sweet baby Coldplay moeten heten, maar uh, ze hebben toch voor King gekozen en uh, Chris Martin denkt: hey dat is een leuke naam. Laat ik mijn band, bent, maar Coldplay noemen. Yeah. dat is de popgezin dus. En ook daarvoor Free Your Mind Het is bijna alle vier Jordans uh, CFN captain of the heart van Double.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 Oh, I Novax, digging, daarvoor double the captain of the heart. Voor Zandvoort en de regio. Even wat lokaal nieuws. Ook dit jaar doet Pluspunt Zandvoort weer mee met de Nationale Buitenspeeldag. Op deze mooie dag kunnen kinderen buitenspelen op plaatsen... waar normaal altijd verkeer rijdt. De parkeerplaats voor bij Pluspunt en de VOMAR is gereserveerd... om op woensdag 10 juni helemaal in het teken te staan van Oud-Hollandse spelletjes. Kinderen kunnen tussen 1 en 4 uur inlopen en meedoen aan verschillende spelletjes... zoals bijvoorbeeld ringwerpen, steltenrace, spijkerpoepen... raad het volwerp, koekhappen en nog veel meer... De organisatie kan nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken... om van deze middag een groot succes te maken. Dus mocht je mee willen helpen met dit spektakel... neem dan contact op met Rens uh, Wit. Dat is plus.zandvoort.nl Of bel 06 16 8976 Dus 06 16 8976 Naast Max en Jos Verstappen verzorgen ook Arie Luijendijk en Jan Lammers... op zondag 28 juni een demo tijdens Italia uit Zandvoort. De Nederlandse racehelden komen in actie met een Colony Formule 1 auto. Het gaat om de Colony C3 en C4 uit respectievelijk 1989 en 1991. Dat meldde GP Update. Ik vind het bijzonder om weer van de partij te zijn tijdens een evenement op het Park Zandvoort. Het is vooral speciaal om samen met Jan Lammers een demo te doen in de Kolonie Formule 1 auto's. Daarnaast zijn mijn favoriete Italiaanse auto's te bewonderen tijdens Italia Zandvoort. Reageert tweevoudig in die 500 winnaar Aydelri Leijendijk. Hij kijkt er ook naar uit om Max en Jos Verstappen aan het werk te zien. Hij zegt, ik spreek voor legioenen mensen... wanneer ik zeg dat ik trots ben op Max... en bewondering heb voor wat hij presteert. Ik heb ook bewondering voor de wijze waarop Jos Max van Kinds af aan heeft begeleid en gesteund. Max is niet alleen een toptalent, maar ook een leuke en intelligente jongen... die met de beide benen op de grond staat. Jan Lammers had in het verleden al eens een demo met de kolonie. Hij zegt... ...de auto past mij letterlijk en figuurlijk prima. Ik rijd straks weer met veel enthousiasme. Al dus de voormalig Formule 1 rijder. Ook Jumbo-directeur Frits van Eert verzorgt een v eh, Formule 1 demo... ...tijdens de Italia Zandvoort. Hij mag de fans vermaken in een Menardi Pace 01 uit 2001. Jan Lammers verheugt zich ook op het evenement. Hij zegt, ik gebruik elk excuus om met deze mannen de baan op te gaan... en tijd met elkaar door te brengen. Wij zullen het straks ontzettend naar ons zin hebben. Voor het publiek zal dat niet anders zijn. Max Verstappen komt tijdens Italia aan Zandvoort de baan op... met een Red Bull RB8 in de Toro Rosso kleuren. En vader Jos rijdt in de Monardi Pace 03 uit 2003. Deze zomer staan eh, vrijdag 3 juli en zondag 2 augustus... tot en met zondag 2 augustus moet ik zeggen... vijf kiosken op de boulevard tussen Bouwens Palace en het Badhuisplein. In deze poppenwinkeltjes kunnen Zandvoortse ondernemers... hun toeristische producten verkopen. Denk hierbij aan toeristische informatie en promotie... hippe beatsartikelen en kunst van plaatselijke kunstenaars. Het initiatief wordt eh, positief door de ondernemer Zandvoort ontvangen. Een vooraankondiging is gemaakt en daarop zijn al heel wat reacties is binnen gekomen.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 de proefperiode bevallen, dan krijgt het experiment waarschijnlijk een blijvend karakter. Goed, tot zover zo de lokale informatie. Wij duiken weer in de muziek van Nou Zult Zijn. Zes jaar geleden was dit een behoorlijke hit voor Jason Rush met I'm Yours. Well, you done, done, me you I felt I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back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 Just taking right to be loved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 To know, I to know, I to know somebody. Je, zombie, that I used to know. En daarvoor Jason Maras met. I'm yours. Nou, het is surfing voor de set voor Novak Djokovic. Hij heeft een break geplaatst tegen Stan Wawrinka. En uh, nou, dat. Uh, Ik ja, zou zeggen, dik. Dit is CFM antwoord terug naar de beginjaren 90 met Delight's Grooves in the Heart. right no, groove, I do deeply dig No walls, only the bridge My supper dish, my wish Motion moves like a maze All inside of me Heart especially hope no of the rhythm Where well, I wanna be Come on, flowing, glow with electric dyes You dip to the die, baby you'll realize Baby, you'll see the fuck inside of me Baby you'll see that rhythm is a key. Hit get it, with it, can't think quit it, writ it, stomp on a sneak when I hear a funk play playing pop pipe, follow hooking shoot, baby. Just sing about the groove. FM 10 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij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 Een mooi eentje voor MKTO met Thank You. En voor G-Light met Roof is in the Heart. Nou, Djokovic heeft de eerste set binnengehaald hoor. 6-4 is het geworden in Roland Garros. En we draaien nog één plaats voor het nieuws van 4 uur. Er wordt third 3rd hoor. Begin de jaren 80 met Try Ik zeg zo meteen, stop zo.